De Christen Democraten lijden zwaar verlies en raken hun positie kwijt als grootste combinatie in België. De Alkmaarse Bromfietser, die vorige maand omkwam bij een aanrijding, werd niet achtervolgd door een politieauto. Uit camerabeelden blijkt dat de twee elkaar juist tegemoet reden, zegt het Openbaar Ministerie. De politie was op weg naar een plek waar bushokjes werden vernield, en de 20-jarige Bromfietser kwam er juist vandaan en gold als mogelijke verdachte. Hoe het ongeluk precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Mogelijk wilden ze allebei uitwijken en botsten ze daardoor op elkaar. Maar het kan ook zijn dat de agent zijn wagen wilde gebruiken om de bromfietser staande te houden. De twintigjarige man overleed op 3 juni aan zijn verwondingen. Vanmiddag was in Alkmaar voor hem een stille tocht. Na een missie van zeven jaar is de Japanse ruimtesonde Hayabusa terug op aarde. In 2005 landde het vaartuig op een astroïde op zo'n 300, 300 miljoen kilometer afstand. Het was de bedoeling dat de zonde stofdeeltjes zou meenemen... die inzicht zouden geven over de rol van asteroïden bij het ontstaan van het heelal. Maar het is onduidelijk of dat is gelukt, omdat het grijpmechanisme niet goed werkte. Toch spreken wetenschappers van een baanbrekende missie... zo is geen ander vaartuig ooit zo ver weg geweest van de aarde en weer teruggekeerd.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 Een hele goede dames en heren. Mijn naam is Benno Veuglen, welkom bij Tep Zappie. Tep Zappie is een nieuw muziekprogramma hier op je eigen lokale radio. En we zijn begonnen met de prachtige CD, Ik pak hem er even bij: Water and Light, The Seven Dreams van trio Ari. Het is een duo die met deze CD hebben gemaakt. We gaan verder met muziek van uh, Simon Cooper, Beautiful Baby Music. Veel plezier in deze aflevering 676. Shh. Mm -hmm. Kanando da ogu raba muru bundo shereke ta. Kanando da ogu raba muru bundo shereke ta. Kanando da ogu raba muru bundo shereke ta. Sata maska ere ndomso rombe wa. Sata maska ere ndomso rombe wa. Umanbo ye, Umanbo ye, Umanbo ye, Umanbo ye. Aha ye, Aha hundo ro ye. Ha, hundo rohie, ha, ha, hoo, ha, ha, ha, ha, ha, ha, I'm you 76 op zijn aflevering eentje is er straks natuurlijk nog meer uh, muziek en dan uh, gaan we gezellig verder babbelen met, uh, nou babbelen uh, verder leuke muziek draaien in die programma Tep Seppie we gaan afsluiten met het volgende sedentje heel in dit programma Reiki Love Heart to Heart van de Grollo en Capitanata wat mij betreft eh, graag tot straks voor nog een uur. Terpsappy.